Froem had last van hongerklop, te weinig suiker in het bloed... waardoor de kracht uit de benen wegvloeit. Zijn ploegenoot Poort haalde wat te eten voor hem... en krijgt ook 20 seconden tijdstraf. Vroom blijft overigens riant aan de leiding staan voor Contador... en de Colombiaan Quintano, die oprukte naar de derde plaats.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 Het weer, de zon schijnt nog steeds volop en vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon bij maximaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven nog steeds een flinke file. Tussen knop het Heide en Born van 7 kilometer. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen en er moet ook nog gerepareerd worden. Het verkeer gaat er voorlopig via de af en de oprit langs.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 Met Alice de Bruin. En vandaag met hockeyster Maartje Pouwen. Nou, succes uh, heeft ze. Ze won twee keer Olympisch goud met het nationale hockeyteam in Peking en in Londen. Ze werd vorige maand voor het uh, tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste hockeyster uh, van de wereld. Gisteren kreeg ze te horen dat ze ook nog topscorer hoofdklasse 2012-2013 is. En beste speelster in die hoofdklasse. Ja... Maartje, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zit er een beetje naar te luisteren van het gaat wel allemaal over jou, hè? Ja, ik, uh, ik zeg ook altijd, ik besef het altijd niet zo goed dat het dan uh, over mezelf gaat als, dit, uh, als het allemaal gezegd wordt. Uh, ik denk dat ik dat pas later ga beseffen als ik, uh, als ik niet meer aan het spelen ben. Want nu uh, ben je eigenlijk gewoon altijd meer bezig met het spel, met je, met je trainingen en je wedstrijden. En uh, Besef je eigenlijk nog niet wat je allemaal bereikt hebt tot nu toe, denk ik. Nee, en als je het zo hoort, ik bedoel, wat doet dat dan? Ja, het klinkt wel als een mooi reisje ja. ja. Dan ben je ja, er toch wel trots gewoon, geeft, op. Ja, het geeft gewoon een heel mooi gevoel en ook zeker een trots gevoel. En uh, het geeft aan dat uh, 2012, 2013 uh, ja, een heel mooi seizoen is geweest. Uh, voor mij en ook voor, voor, voor de teams. Ja. We gaan het er zo verder over hebben. Maar eerst in deze serie beginnen we even over het nieuws van de dag. Wat is vandaag het nieuws geweest voor jou waarvan je zegt dat is blijven hangen? Uh, nou, ik uh, moet heel eerlijk zijn. Ik ben... Uh, Twee weken op vakantie geweest. Ik heb heel weinig nieuws gevolgd. Maar ik heb vandaag wel naar de, de Tour zitten kijken. En uh, ja, ik vond het heel mooi om te zien dat er twee Nederlandse renners... in de, in de top 10 staan in het uh, algemeen klassement. Dus volgens mij alweer een tijdje geleden. Dus dat vond ik wel heel gaaf om te zien. En ook gewoon uh, de beklimming vandaag op de Oud duest. Uh, ja, heb je iets ja. met, met, met wielrennen? Uh, ja, ik vind gewoon alle sport uh, heel erg leuk om naar te kijken. En uh, ja, zeker de Tour de France uh, Dat vind ik wel echt uh, ja, iets, iets speciaals. En dat is gewoon uh, iets heel moois om naar te kijken in de sport, vind ik. Om moet ik wel zeggen dat ik vaak niet uh, vijf uur achter elkaar kan kijken... maar wel uh, altijd op het einde het laatste stuk wil zien. Ja, nou daar ben je niet de enige in, denk ik, toch? Mm, dat denk oh, ik niet. Of zou er, ja, er zijn <laughs> natuurlijk ook mensen die echt van A tot Z kijken. Ja. We vragen ook elke dag, is er dan nog een persoonlijk nieuwtje? Ja, ik heb wel uh, leuk nieuws van een vriendinnetje van mij die is net bevallen... en die uh, ja, heeft een, een meisje gekregen, gezond, uh, en, uh, gezond en wel. Dus dat uh, vind ik heel erg leuk nieuws. Ja, en, en ben je er al geweest? Nog niet, ik ga er uh, zaterdag naartoe. Ja, en, en is dat iets waarvan jij dan denkt... ja, dat wil ik eigenlijk ook? Mm, dat denk ik wel, maar voorlopig, voorlopig nog niet. Uh, eerst nog drie, vier jaar uh, doorgaan met hockey, denk ik. En uh, daarna zou ik het denk ik wel willen, ja. ja nou goed. Daar gaan we het <laughs> misschien ook nog over hebben zometeen. Je bent pas 27, dat dus wel. dat kan nog wel even wachten. Uh, laten we eens even naar jouw eigen kindertijd kijken. Want uh, ja, hockey, er zijn zoveel sporten om uit te kiezen... Dat mensen net zo goed wielrenner kunnen zijn, ik noem maar wat. Waarom uh, uh, werd het bij jou hockey? Uh, ja, voor mij was het eigenlijk heel makkelijk. Want uh, het, het hele gezin had iets met hockey. Uh, ik heb twee oudere broers en een oudere zus. Ja, die hockeyden allemaal al. En, uh, mijn Jij moeder... moest op hockey? Nou, ik moest het niet. Maar mijn moeder die, die hockeyde zelf ook nog. En uh, die gaf training, mijn vader coachte. Dus het was uh, ja, voor mij eigenlijk vrij logisch... dat ik bijna iedere dag naar het hockeyveld ging. En, uh, ik vond ook uh, daarnaast ook een superleuke sport. Uh, ik heb ook veel getennist... Maar ja, uiteindelijk om mijn en 14 heb ik moeten kiezen voor, voor welke sport het ging worden. En uh, uiteindelijk toch voor hockey gekozen, omdat het toch teamsport is en uh, toch uh, met meerdere meiden ja, bezig zijn. En, uh... ja, en waarom is dat zo belangrijk? Dat hoor je ouders vaak zeggen. Hè? Ja. Teamsport, dat is belangrijk. Ja, uiteindelijk, ja, mijn ouders hebben natuurlijk wel geholpen in die keuze, maar uiteindelijk kies je natuurlijk zelf wat je het allerleukste vindt. En ik vond het wel echt heel leuk om altijd wel met vriendinnetjes samen te zijn en samen te spelen. en uh, Ik heb één zomer lang heel veel toernooi achter elkaar getennist. En uh, ja, dat moet ik wel zeggen, dat je altijd op de baan alleen te wachten tot je weer moest spelen. En uh, na een paar weken was het eigenlijk wel, uh, wel klaar mee. En toen was de keuze nou eigenlijk vrij makkelijk. Ja, een beetje eenzaam ook, dat ja, tennis dan toch? Ja, Ja, je zit natuurlijk ook altijd te wachten tot je moet spelen. En ja, je speelt natuurlijk alleen. Dus ja, met hockey is het toch altijd zo dat je altijd met 15, 16 meiden bent. En uh, ja, er is altijd wel een aantal maatjes tussen. Ja, en, en, en het feit dat de hele familie hockeyde. Ik bedoel, hoe, hoe belangrijk zijn, of is jouw familie voor jou geweest om dit te bereiken wat je nu hebt bereikt? Uh, ja, zeker wel heel belangrijk. Ik heb een hele goede band met, uh, met iedereen in mijn familie. en uh, ja Mijn ouders hebben me eigenlijk nooit uh, uh, gezegd wat ik moest gaan doen. of zo Maar ze waren wel altijd uh, heel enthousiast. En ze ondersteunden eigenlijk alles wat ik, wat ik wilde doen. en uh, ja, Op een jaartje of 13, 14 moest ik ook gaan trainen Wassenaar en wassen uh, naar. En dat soort dingen. <tus> en uh, ik woonde in Geleen. Dus er was altijd wel een afstandje. en uh, Mijn ouders waren altijd zo lief om me te brengen. En, uh, Helemaal naar wassen, hè? Ja, en of, ze, hoeveel keer per week dan? Ja, dat was gewoon op maandag, was het gewoon uh, één keer per week. En uh, daarnaast ging ik ook bij, uh, bij Eindhoven spelen, dus dan moest ik ook nog een aantal keer uh, in de week op en neer. Ja, dat en is toch al wat, als je nog meer kinderen thuis hebt en je moet dat doen, omdat je dochter nou eenmaal een beetje leuk kan hockeyën. Ja. ja, mijn oudste broer en zus zijn wel echt wel een stukje ouder, dus uh, ja, die uh, konden een beetje thuis opletten. En uh, <lacht> ja, mijn ouders die vonden het ook superleuk, die vonden het spelletje superleuk. En, uh, maar ja goed, alles draait dan toch om Maartje. En er zijn ook nog andere kinderen in het gezin. Ik bedoel, viel dat een beetje goed? Ja, daar hebben we eigenlijk nooit, uh, nooit problemen over gehad. En eigenlijk ook echt nooit over gehad. En uh, ja, wat ik gewoon merk aan mijn broers en zus zijn... Dat, dat ze super trots op me zijn. En uh, dat ze het super mooi vinden wat ik heb bereikt. En ze komen ook vaak wedstrijden kijken. En uh, In Londen was iedereen er, dus dat was ook wel heel speciaal. Dus was, uh, nou, laten we even luisteren mooi. als je dan toch over Londen begint. Nederland krijgt de strafgrond. De goede, de goede... Mut hij al en de goal. De goal is er van Dirksen van de Heuvel. 1-0 uit de straf voor rebound. Goed geraakt. Metogeloos ingeschoten. Paume, rechtstreeks. Paume. 2-0. maatje Palme. Dit kan niet meer fout gaan. Houd voor de Nederlandse vrouwen. We staan voor de national anthem of the Netherlands. Ik zit te kijken of ik kippenvel zie of niet. Bijna. <laughs> Hadden Bijna. We iets langer moeten laten staan. Goed, Olympisch goud voor veel sporters natuurlijk het allergrootste succes. Als we het dan toch over succes hebben. Uh, geldt dat voor jou eigenlijk ook? Ja, ik... Uh... Ik kan wel zeggen dat die twee Olympische medailles wel echt uh, de hoogtepunt van mijn carrière zijn. En uh, ja, de grootste successen ook, dat, uh, dat zeker. En ja. toen je scoorde, ik bedoel, realiseer je dat dan ook op zo'n moment van dit wordt olympisch goud? Ja, op dat moment stond we natuurlijk 1 0 voor. En uh, volgens mij hadden we nog een kwartiertje te spelen. En uh, als je op dat moment zeg maar de 2-0 binnen schiet. En uh, we waren die wedstrijd ook wel wat sterker dan Argentinië. En dan als we met 2-0 nog een kwartier spelen... dan. Uh, ja, dan ga je wel een klein beetje nadenken, want het komt nu al echt heel dichtbij. En uh, ja, dat, dat geeft zo'n mooi gevoel. En vooral die laatste, laatste 10, 15 seconden, zeg maar, als, uh, als die ingaan. En het, het hele stadion was oranje en uh, zoveel Nederlanders. En de sfeer in het stadion was top. Dus dat was echt... Uh, ja, vanaf toen werd het al genieten. Ja. Ja. En, en nou ben jij natuurlijk vooral bekend, misschien weten mensen dat niet, uh, voor je perfecte strafcorner. Hè? Hier scoorde je ook uit een strafcorner. Hoe ben je daar eigenlijk zo goed in geworden? Uh, nou, Ik ben eigenlijk op jonge leeftijd al een beetje mee begonnen. Een beetje met mijn broers en zo. Een beetje naar het veld, een beetje oefenen. En uh, op een gegeven moment werd ik geselecteerd voor Nederlands onder 16. En uh, vanaf dat moment zijn we er eigenlijk wat meer op gaan trainen. En uh, Op dat moment ging ik ook naar Oranje Zwart in Eindhoven. Naar de hoofdklasse. En uh, daar werd het ook een beetje opgepakt. En uh, eigenlijk vanaf die leeftijd ben ik er echt veel tijd in gaan steken. Maar wat en, is dat dan? Ik bedoel, wa Waarom dacht jij van dat is mijn ding? Nou... Ja, blijkbaar had ik er wel wat talent voor. En uh, uh, ja, dat zagen de trainers in ieder geval aan mij. En vanaf dat moment ben ik erop gaan trainen. En uh, ja, dan kwam op een gegeven moment wel wat successen uit. En uh, dan ga je er steeds meer tijd in investeren. En steeds meer, steeds meer op trainen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, blijkt dan dat je, er, dat je er toch wel goed in bent. Ja, want hoe vaak scoor je eruit? Uh, je neemt er tien, hoe vaak is het raak? Nou ja, dat is, dat is ook wel weer heel verschillend. Soms is het echt periodes dat je echt in een flow zit. En dan kun je er zo vijf... Vijf invliegen, maar ja, het kan ook zomaar zijn dat je er een keer nul maakt uit de tien. Dus uh, ja, dat, dat... dat is heel verschillend. Het is ook. Uh, ja, soms periodes gaat hij echt supergoed. En soms periodes gaat hij wat minder. Maar ik weet niet waardoor dat komt. Nee, nou, we spraken vandaag uh, hockeyspelster, voormalig hockeyspelster moet ik zeggen, Minke Boy, jou wel bekend. Uh, zij zegt er het volgende over. Wat ik zo ongelooflijk knap aan haar vind, is dat ze. Uh, ja... Over stalen zenuwen die het in het zin beschik. Hè, toen wij in 2006 onze WK in Madrid speelden. Ze maakten eerst een corner. Toen kwamen we op 1-1. En we maakten 2-1 door Silvia Carras. En we konden op 3-1 komen omdat we een strafbal kregen. Ja, en zij gaat hem dan gewoon nemen. Ze was toen, denk ik, 21, piepjong. En ik voelde me daar als captain best wel schuldig over. Omdat ik dacht, jeetje, ga ik naar nou zo'n jong meisje dat laten doen? En ja, hoor, daar ging ze. En, en ze maakte hem gewoon. En dat vind ik zo vind knap. En dan heb ik het er daarna wel eens met haar over van dat ik dat zo knap vind en dan kijk ik ze me alleen maar aan op een moment daar ben ik er goed in, dat is nou wel juist wat ik goed kan. Ja, dat vind ik mooi aan <lacht> Klopt het een <lacht> beetje? Ja, het is leuk. Het is leuk om dit te horen, want ja, wat ze zegt, we hebben het er ook wel eens over inderdaad. En uh, Ja, op een of andere manier, altijd op de momenten dat het moet, dan, uh, dan, dan ben je. ik er. En dan, uh, ja, dan, dan wil ik hem ook gewoon heel graag maken. En uh, Het zijn ook al dingen waar, waar ik gewoon uh, heel veel voor getraind heb en ook goed in ben. En, uh, ja, het is inderdaad wat Mink zegt, uh, ja, dat ik daar dan aankijk van ja, dat is gewoon mijn kwaliteit. Dus ja, ik doe dat gewoon en ik vind het wel mooi dat ze dat zo zegt. Oh. Ja, maar je moet natuurlijk ook beschikken over stalen zenuwen, want je moet het wel op dat moment dan doen. Uh, is dat iets wat je ook kan trainen? Mm, ik denk wel dat het enigszins trainbaar is, maar ik denk dat het ook uh, voor een deel wel al in jezelf moet zitten natuurlijk. Uh, ja, de een heeft gewoon wat meer zenuwen dan de ander en ja, ik denk dat dat logisch is. en Ik denk dat er wel, uh, dat je misschien inderdaad iets op kan trainen, maar niet alles. Nee, maar is dat een soort nuchterheid die in jou zit, die je gewoon goed kan gebruiken? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik moet wel zeggen, toen ik jonger was, uh, dat dat uh, wel makkelijker ging. En nu op een gegeven moment uh, ja, ga je toch iets meer druk ervaren en toch meer verantwoordelijk voelen, zeg maar. Dus ja, wat wat is dat dan dan die, die, af en toe ja, Wat is dat dan, die druk en die, die verantwoording die je voelt? Uh, nou ja, vroeger dacht ik echt überhaupt niet over na of ik die bal ging maken, ja of nee, want ik wist gewoon zeker hij gaat zitten. En nu ja, ga je af en toe wel eens een keer nadenken, weet je wel. Van uh, ja, ik moet hem gewoon maken. En niet dat het gevoel dan heel erg verandert. Maar ik denk, ben er iets bewuster mee bezig, denk ik. Ja, maar goed, als je succes hebt, dan verwachten mensen natuurlijk ook wat van je. Ja, dat klopt. Is, ja. dat, is dat lastig? Uh, nou ja, ik denk sowieso dat de verwachtingen, weet je wel, voor voor, voor dameshoekje, sowieso altijd heel hoog liggen. Dus dat neemt vanzelf dan wat druk met zich mee. En uh, ja, is soms lastig om mee om te gaan. En aan de andere kant. We ervaren het wel een aantal jaar dat het zo is. Dus je leert er ook wel mee omgaan. Maar ja, het, het kan soms wel uh, een beetje moeilijker worden. Ja, en je, je bent nu ook aanvoerder, hè, Captain? Ja. Uh, dat levert ook weer een bepaalde druk op, denk ik. Want je had het net over verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor het rijden en zeilen in het veld, hè? Voor een deel. Ja, wel voor een deel. Maar ik bedoel, uh, we hebben daarvoor natuurlijk een begeleiding... die uh, als eerste uh, de beslissingen neemt. En dan in het veld, ja, ik heb uiteindelijk de band om. Maar er zijn wel een aantal uh, meiden die mij daaraan ondersteunen... En, uh, ja, in ieder geval samen proberen in het veld alles neer te zetten. Ja, nou, nou begrijp ik dat iemand anders die band bij jou moet omdoen. Of hoe zit dat precies? <laughs> ja, het is een bijgeloof. Ik heb uh, namelijk nog wel wat bijgeloof. En, uh, ik de, heb nogal wat bijgeloof? Ja, ik heb altijd dezelfde zeg maar, onder sokken aan. Ik heb altijd twee paar sokken. Dus onder mijn wedstrijdsokken heb ik altijd uh, Barcelona voetbal sokken. En uh, ja, er is ooit een keer gekomen dat ze gewoon lekker zaten onder mijn sokken. En, uh, ik denk dat ik toen een paar keer een goede wedstrijd heb gespeeld. En vanaf dat moment was het... Uh, ik heb eigenlijk altijd Barcelona-sokken aan, dus. <lacht> en uh, ja, daarnaast, inderdaad, de aanvoerdersband uh, doet altijd uh, de manager om. En dat is zowel bij de club als uh, bij Nels team. Ik denk dus ook dat het ooit een keer een paar goede wedstrijden heeft gebracht. En, uh, vandaar dus dat dit bijgeloof er ook in zit. En uh, ja, die dingetjes die hou ik eigenlijk altijd wel in. En uh, het is wel zo dat als het een keer wat minder gaat... en we verliezen een aantal wedstrijden... dan uh, Komt er altijd weer wat nieuw bijgeloof bij, of dan gaat er weer eentje weg. En, uh... en wat is het laatste wat erbij gekomen is dan? Mm, het laatste wat erbij gekomen is... Kun je even denken, hoor. Het schiet me even niet zo te binnen. Dan moet je ook niet te lang over nadenken, over al die bijgeloof. Het liefst heb ik gewoon eigenlijk geen bijgeloof. Nee, maar het is er wel. Het is er wel, en het liefst zou ik het gewoon helemaal niet hebben... want dat neemt allemaal stress mee, want stel dat ik mijn sokken vergeten ben... of weet je, de manager is een keer ziek, weet je wel... dan, dan schiet ik dadelijk, dadelijk in de stress, dus dat is wel jammer. Dus het liefst heb ik helemaal geen bijgeloof, maar het ja, zit er wel. Dat hoort erbij. Ja, ja. En, en, en die sokken ooit vergeten dan, of, of is dat nooit gebeurd? Nee, het is nog nooit gebeurd tot nu toe. Nee. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vandaag een speciale serie, uh, de successen van 2013. Mensen die succes vertegenwoordigen met vandaag hockeyster Maartje Pouwen. Ze won twee keer Olympisch goud met het nationale hockeyteam in Peking en Londen. En ze werd vorige maand voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. Goed, nou, dat is nogal wat. En uh, in 2009, dat was denk ik ook een hoerige periode in jouw leven... kwam je uit de kast. Je had een relatie met een collega-hockeyster, uh, Carleen Dierksen. Uh, hoe ingewikkeld was dat eigenlijk? Want daar wordt veel over gezegd in de sport. Homoseksualiteit, uh, rolmodel, al dat soort zaken. Hoe, hoe moeilijk was dat om dat te doen? Uh, ja, aan de ene kant... Uh, ik was op dat moment heel gelukkig met haar... En, uh, ja, daar, daar wilde ik het ook gewoon graag vertellen. Maar het was ja, in het begin natuurlijk wel lastig... omdat je iets gaat vertellen wat, zeg maar, ja tussen haakjes niet normaal is. En ja wat mensen misschien niet helemaal verwachten en zien aankomen. Maar ik moet zeggen dat het uh, ja uiteindelijk... Uh, iedereen daar super op gereageerd heeft. En, uh, ja, iedereen echt? Ja, en het, en ik vond het het moeilijkste te vertellen aan mijn familie. Uh, meer ook omdat ik dacht ook dat ze het niet, uh, niet zouden verwachten bij mij. En uh, ja gewoon wat hun reactie zou zijn. En... Natuurlijk was het in het begin even wennen voor ze. En moesten ze ook wel, uh, ja, moesten ze er echt aan wennen. Maar ja, dat vind ik ook logisch. En dat uh, had gewoon even wat tijd nodig. Maar ja, uiteindelijk uh, was iedereen daar wel echt... Uh, ja, ze hebben zoiets van als ik gelukkig ben, dan uh, zijn zij dat ook. Dus. Maar, maar bij, bij de hockeyteams, hoe werd daar gereageerd? Ja, dat was eigenlijk gewoon een en al positieve reactie. Iedereen vond het superleuk. En uh, ik moet ook zeggen, bij ons is het totaal geen issue of geen taboe of iets. Uh, het is gewoon eigenlijk heel uitgesproken en... Iedereen is er gewoon heel relaxed onder en uh, ja, wordt er ook niet raar gekeken. Nee en, en dat geldt voor het publiek ook, op de tribune? Ik bedoel Je hoort ja. nooit vervelende uh, zaken daarover? Nee, ik heb uh, ja, eigenlijk nu in deze vier jaar nog nooit iets raars meegemaakt... of uh, dat mensen daar raar, rare dingen over gezegd hebben. Het zal vast een keer gebeurd zijn, maar niet... Uh, ja, ik heb daar nog geen uh, negatieve dingen in, uh, in meegemaakt. Uh, laten we even luisteren. Er was vandaag nieuws over uh, ADO Den Haag. Dat gaat natuurlijk over voetbal. Uh, maar er is een uh, uh, roze Reigers-fanclub opgericht. Laten we even luisteren. ADO Den Haag heeft als eerste voetbalclub in Nederland... een fanclub voor homoseksuelen en transgenders. We zitten gewoon uh, naast iedereen en we staan uh, naast iedereen. Maar toch is het van belang dat je uiting geeft aan. Nou, hoor je geregeld dit soort dingen in de stadion, hè? Ja. Dus uh, dat is verschrikkelijk. Dat gaat wel uh, door eigen benen. Dat moeten we gewoon niet doen. Ook helemaal niet in Den Haag. Denk je dat er nu ook meer spelers uit de kast zullen komen? Ja. Het is in ieder geval een begin en er wordt nu wel steeds meer over gesproken. Dus uh, misschien in dat opzicht wel. Ja, Maartje Bouwmer, maar hockeyster, wat vind je van zo'n initiatief? Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het wel uh, mooi dat ze er überhaupt aandacht aan besteden. En, uh, en zeker in het voetbal. Dus, ja, toch heel anders dan bij ons. Uh, ja, wat, in, wat je, in de je net hoorde, dat hoor je dus niet. Nee, ik heb het nog nooit gehoord. En ik hoop het eigenlijk ook nooit te horen. Maar nee, wat ik zei, bij ons is het eigenlijk gewoon ja, heel erg geaccepteerd. En ja, wordt er wordt eigenlijk niet echt negatief over gesproken. Nee, maar zie je jezelf als een soort rolmodel? Dat hoort veel net ook al. Is, is... Uh, nou ja, ik denk wel dat er een aantal uh, mensen wel naar kijken natuurlijk. En uh, voel je wel inderdaad wat dat betreft wel een rolmodel. En ja, ik ben er ook eigenlijk al vanaf het begin heel erg open over geweest. En uh, ja, ik denk, ik denk dat dat voor mensen het soms wel makkelijk maakt... om. Uh, die stap te zetten, zeg maar. Nou, genoeg erover. Ja? Ja, wat je zei, het is gewoon normaal, dus laten we het er ook... Dank. dan maar niet meer over hebben. <laughs> uh, nog even over de topsport, hè? want het, het is een succesvolle carrière... tot nog toe, maar succes heeft ook altijd een keerzijde. Uh, wat, wat, wat is die keerzijde voor jou, als je nadenkt over, over je leven nu? Uh, nou, ik moet wel zeggen dat de echte overhand uh, uh, ja, heel erg positief... en inderdaad het succes is. Aan de andere kant, uh, ik ben nu ondertussen 6, 7 jaar bezig met mijn studie... Dus dat uh, gaat allemaal iets langzamer dan, dan ik eigenlijk zou willen. Wat studeer je? Uh, commerciële economie aan, uh, aan de Randstad Topsportacademie in Rotterdam. En, en ja, dat is de Randstad Topsportacademie. Daar, daar zitten dus, zoals het woord al zegt, allerlei topsporters. Ja, klopt. En, en dan is studeren niet uh, nummer één? Uh, nee, de sport is echt nummer één. Uh, ja, studie wel op de tweede plaats. En uh, ik moet zeggen, we hebben echt gewoon wel een hele goede samenwerking. En zij proberen mij alle kanten te ondersteunen om om straks toch mijn hbo-diploma te halen, zeg maar, ondanks het topsport. Uh, ik moet zeggen, gaat niet altijd makkelijk. Uh... En wat is het moeilijke dan? Ik bedoel... Ja, juist het, het, het plannen van, van dingen. Ik uh, ben, kan heel weinig op school zijn. En ja, juist moet je veel projecten doen en samenwerken. Dus dat is uh, af en toe lastig inplannen. Um, de jaren van de Olympische Spelen, dan uh, is het echt gewoon een jaar alleen hockey. Dus dan ben je ook een jaar niet zeg maar, op je opleiding. Het uh, is af en toe weer moeilijk inkomen om dan weer helemaal in te leven in je studie... en daar weer echt mee bezig te zijn. Dus dat, is wel, dat is, vind ik het lastige van de, van de combi. Ja, en, en je voelt wel zoiets van ik moet dit doen... want ik, straks uh, is er ook een leven na de hockey. Ja, ik vind wel, ik vind wel echt dat ik uh, mijn studie af moet ronden... en dat ik uh, ja, dat hbo-diploma naar de gewoon moet hebben. Ik uh, ben nu 27 en ik wil nog heel graag uh, naar Rio. Als, uh, als mijn lichaam het uithoudt, ik fit blijf. En uh, dan zal ik heel graag nog een spelen doen. En ja, daarna ben ik uh, 30, 31. Dus dan, uh, dan wordt het tijd om iets anders te gaan doen... En, uh, dan maakt het toch al makkelijk als je ook je, je studie hebt afgerond. Ja, wij, wij praten volgende week trouwens uh, in deze zomerseries uh, met uh, leven na de sport. Dus daar moet je maar naar luisteren, want misschien okay. kom je op een idee. Bijvoorbeeld uh, uh, Mark Delissen, die na een mooie hockeycarrière... Uh, advocaat werd in Den Haag. Dus dat ja. kan allemaal. We praten met Marieke Wijsman, schaatster. Die ging naar de politieacademie. Uh, Mieke Havik, die was uh, van uh, het wielrennen. Tour de, Tour de France heeft ze gewonnen. Nu is ze haptonoom. Ik bedoel, is er iets okay. bij waarvan jij denkt: Nou, nah, zie ik mezelf doen? Mm, nee, van deze drie niet. <laughs> nee. <laughs> nee, maar wat is dan jouw droom? Want er komt inderdaad een leven na de sport. Ja, klopt. Uh, ik moet zeggen, ik, ik heb eigenlijk iedere maand weer andere dingen die ik leuk vind. En, uh, ja, Noem me situatie. Het iets is eigenlijk gewoon heel breed, maar ja, ik vind de dingen, twee dingen die altijd terugkomen, is met kinderen werken. En dat ja, kan eigenlijk in allerlei vormen zijn. Misschien training geven, coachen of misschien werken op een basisschool of, of zoiets. En aan de andere kant wil ik ook eigenlijk. Uh, de laatste tien jaar zit al in mijn hoofd om een eigen lunchtentje of koffietentje te starten. Maar ja. Waarom dan de laatste tien jaar? Ja, zolang ik al over nadenk wat ik na mijn hockey wil gaan doen, zeg maar, dan zit dat in mijn hoofd. Dus ja, wie weet gaat dat het worden. Ja, ja. en, en uh, de successen, zeg maar, die doorgaan. Het, het, het, het, het, het studeren wat je ernaast moet doen. En het sport wat dan altijd op, op nummer uh, één staat. Um, ja, wat, wat, wat brengt dat jou nog meer behalve de successen in die medailles? Ik bedoel, is, is er iets wat je nu leert en meeneemt... waarvan je zegt, dat kan ik de rest van mijn leven nog goed gebruiken? Uh, ja, dat zijn wel een aantal dingen. Ik, ik was vroeger altijd wel gewoon heel rustig, uh, bes, bescheiden, stil, meisje, denk ik. En nu ook zeg maar, door de rol in het team die ik gekregen heb... en uh, ook alle ervaringen die je hebt meegemaakt... dan uh, leer je op een gegeven moment wel uh, voor jezelf opkomen en je mening geven... En, uh, ja, ook echt voor jezelf te staan, zeg maar. En dat zijn wel echt dingen die ik uh, de laatste jaren zeker geleerd heb. En die ik ook nog heel veel kan gaan gebruiken... denk ik de rest van, uh, van mijn leven. En uh, ja, sowieso alle ervaringen in de topsport die ik heb meegemaakt... dat, uh, ja, dat verleer je nooit meer. En dat is gewoon iets wat, wat je zeker meeneemt. Nee, want ik begrijp dat Maartje Pauwme ook inmiddels een soort merk is, hè, zou je kunnen zeggen. Want er is ook een Maartje Pauwme-app, zag ik. Dat klopt, ja. Wat, wat, wat, wat, wat houdt dat in? Ja, ik ben vorig jaar... Uh, mijn management en ik hebben een eigen site gestart en uh, kregen we op een gegeven moment ook uh, aangeboden om uh, mijn eigen app te laten maken. Dus ja. het is eigenlijk gewoon een, uh, een app, zelfs als mijn, uh, mijn website. En uh, daar kunnen mensen gewoon uh, allemaal informatie vinden, uh, foto's, filmpjes. Uh, ja, Maar, maar ja. uiteindelijk kan je dat dus daar kun je misschien nog je hele leven op teren. Nou, wie weet, ik ja. hoop het. Maar, nou ja, ik bedoel uh, op, op, op dat merk, Maartje Pauwme. zoals sommige sporters dat ook doen. Die kunnen daar nog heel lang uh, mee verder. Ja, ja, je bouwt nu inderdaad wel echt een naam op. En uh, ja, ik hoop dat ik dat nog, inderdaad nog lang kan gebruiken. en Zeker in, in de hockeywereld. En, uh. Is het eigenlijk leuk om dan nu zo bekend te zijn? En gevraagd te worden voor interviews en apps te verkopen en noem maar op. Is dat iets waar, waar je al aan gewend bent? Uh, ja, ik moet al zeggen, de laatste twee, drie jaar is het wel echt nog uh, heel erg toegenomen de aanvragen. Nou, maar ja, wat houdt dat in dan? Wat is er dan toegenomen? De hoeveelheid, zeg maar. Van, en wat, wat uh, doe je dan? Wat, wat vragen ze dan? nou Het gaat eigenlijk van van alles. Uh, radio, tv, krant. Uh, er zijn ook al andere dingen gevraagd voor kinderfeestjes, clinics. Uh, kinderfeestjes? Wat, wat moet je ja, dan dat, Ja, een clinic verzorgen. Voor, uh, als iemand een kinderfeestje wil, dan, uh, ja, dan geef ik voor maximaal 16 personen uh, een clinic. En dan uh, verzorg ik dat gewoon helemaal. Ja, ja. Wat, wat vind je daarvan? Al die belangstelling? is dat die, wat Je zei net, ik was een bescheiden meisje. En dat is nu wel anders geworden. Maar wen je hier al aan? Ja, ik ben er nu wel echt aan gewend. Ik vind het nu ook uh, leuk om te doen. Ik vond het vroeger altijd wel, uh, wel lastig, omdat ik het altijd moeilijk vond om te praten. Maar het is nu eigenlijk wel na, na een aantal jaren, groei groei daar gewoon vanzelf in. en uh, Zeker in de rol die ik nu heb, wordt het voor mij uh, wordt eigenlijk meer vanzelfsprekend... Als, er, als er iets goed gaat en dan, dan wordt het vanzelf leuk om te doen. Ja. En, en heb je ook nog zoiets als vakantie? Ik bedoel, iedereen zit in die stemming. Maar ik geloof dat er binnenkort weer een heel belangrijk toernooi is. Hè, het EK? Ja, dat klopt. Uh, ik heb, ben nu net terug uit Frankrijk. Ik ben twee weken op vakantie geweest. Dus uh, twee weken is altijd wel redelijk lang voor ons. Dus dat was, was heel erg lekker. En uh, nu dinsdag sluit ik weer aan bij het nationaal team. En uh, gaan we op trainingstage naar Londen. Uh, daarna nog trainingstage in Duitsland. Dan nog volgens mij één of twee weken in Nederland... en dan, dan vertrekken we naar, naar Antwerpen voor het EK inderdaad. En wanneer is dat precies? Uh, 17 augustus spelen we onze eerste wedstrijd. Oké, okay, 2013 was succesvol voor jou. Wordt dit ook weer een succes, dat EK? Ik, uh, ik hoop het wel. We gaan er in ieder geval wel vanuit. En, uh, de voorbereiding uh, gaat goed. Dus uh, ik hoop dat het een heel mooi EK gaat worden. Nou, we gaan je volgen. Bedankt voor je komst naar twee dingen. Maartje Pauwme... Hockeyster. Ze won twee keer Olympisch goud en ze werd vorige maand uitgeroepen tot de beste hockeyster ter wereld. Goed, dit was Twee Dingen van Max. En voor meer informatie ga naar onze website tweedingen.nl. Morgen dan ontvang ik in deze serie successen Caroline de Westenholz. Zij is de vrouw achter het Louis Couperus Museum in Den Haag. Het is bijna half negen. Zometeen uh, Willemijn Veenhoven. BNN Today, wat gaan jullie doen? De eerste militairen uit Kunduz zijn gisteren teruggekomen. Um, uh, en vanavond, na negen, heb ik er al drie in de studio. En die vertellen uiteraard over hebben ze iets bereikt daar en zo ja, wat dan? En uiteraard viel in het wiel nog twee dagen. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. E. Het is bijna half negen. Hier is Katrien Straatman met het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 18 juli, 2 over half 9. Goedenavond. De eerste militairen van de trainingsmissie in het Afghaanse Kunduz... zijn gisteren teruggekomen. Na negenen zitten er drie hier. En de vraag is, hebben ze iets bereikt daar? En hoe hebben ze dat gedaan? En het was in ieder geval lastig. Ietsje anders dan Nederlandse politiemensen trainen. Kan ik je melden. En de Belgische koning Albert die neemt aankomende zondag afscheid. En traditiegetrouw hoort daar natuurlijk een koningslied bij. Dat zo. Meekijken kan via radio1.nl Filemon, Wesseling en Bart Meijer, die hoor je zo meteen vanuit Frankrijk... waar ze voor ons natuurlijk de Tour volgen. Vandaag krijgt een Argosrenner zijn allereerste oranje trui van Filemon... uit het oranje klassement. En dus een opgeluchte Roy Curvers. Ja, ik zeg, ik moet er, voor Parijs moet ik er eentje hebben, want Anders dan, uh, kan ik Limburg niet meer in. Juist. <laughs> <laughs> Straks uh, na de plaat meteen viel in het wiel wil je meepraten op Twitter. Hashtag BNN Today. Ah, oh, ik zie, we hebben een ander scherm ineens. We hebben nog een, uh, uh, een quoteje. Er was een kantjeboord to, voor Tom Velers. De vraag was of hij op tijd binnen zou komen vandaag. Daarom zocht Bart vandaag uit hoe je de tijdslimiet voor een etappe uitrekent. De gemiddelde snelheid was 35,5 kilometer per uur. Wat betekent dat we een coëfficiënt van 17% gaan gebruiken... op de totale eindtijd van de laatste renner. Nu eindig. Ja, toen stop ik zo meteen na 9 uur. Nieuws over een nieuwe supportersvereniging: de Vierdaagse van Nijmegen en de Help van Haarlem. Ik heb even gekeken of dat, of dat uh, in orde was. En uh, die moeder een heuk gegeven en toen ben ik gegaan. Ja, Zo'n held is het. Waarom die een held is, het, hoor je zo meteen na 9 uur. Oeh. Yeah. Spannend altijd. Nou hè, je stop worst. Goedenavond. Goedenavond. De Nederlandse berg was de Nederlandse renners vandaag niet gunstig gezind in de Tour de France. Bauke Mollema en Laurens de hadden geen goede dag in de 18e etappe... waarin twee keer de Alpe d'Huez werd beklommen. Ze verloren allebei behoorlijk wat tijd en zakten in het algemeen klassement. Mollema kwam op 6 minuten en 13 seconden na de winnaar Christophe Riblon over de finish...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 Ja, zijn gezicht sprak boekleden. Eigenlijk uh, moet je dat er wel bij zien, maar goed, je kon het ook wel horen. Uh, we zijn benieuwd hoe het gaat de komende dagen met de Nederlanders. En zelfs Chris Froome was niet te normaal aan het doen. Hij kreeg een paar kilometer voor de finish een hongerklop... en werd op achterstand gereden door Nairo Quintana en Joaquin Rodriguez. Froome pakte in de slotte fase eten aan van zijn ploegmaat Richie Poort... die het eten dan weer ophaalde bij de ploegleidersauto. En dat mag niet in de laatste kilometers. Beide Skyrenners kregen een tijdstraf van 20 seconden, maar konden dat leiden. Althans, zeker Froome. Froome is nog wel de leider in het klassement. Zijn voorsprong op de nummer 2, Alberto Contador... is na die tijdstaf 4 minuten en 51 seconden. En de voetbalbericht, de FC Utrecht... is als eerste Nederlandse club echt aan het seizoen begonnen. Het speelt op dit moment in de voorronde van de Europa League. De proef van Jan Wouters doet dat in Luxemburg tegen Diverdange. En de eerste helft zit erop. Het staat 1-1. Mag je gerust, verrast het noemen. De einduitslag uh, wellicht over een uurtje. Juist, Jeroen. Dankjewel. Dankjewel. Wel, wel jammer, hè? Ja, het, het is uh, heel jammer. Jammer dat het niet anders omging. Dat we eerst ja. dat we dan afdaalden naar nummer twee. <laughs> goed. Maar nou, goed. Het is niet anders. Het is niet anders. Jeroen Stompars, meer van hem na tienen. Right now the world looks so exciting. But that first run, it feels so cold. The air up there looks so inviting.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 Callum, you're not the only one. In a field. Filemon Wesseling, onze eigen antroposofische Achterhoekse aartshertog van de alerte aanvallers op Aldues. En Bart Meijer, die volgen voor ons drie weken lang de Tour de France. geven elke dag een kijkje achter de schermen. Filemon en Bart, <laughs> we hebben ons best gedaan op deze alliteratie ja, film. Willemijn. Gilemon die stopte mee hoor. <laughs> nee, nee, nee, nee, Mali, ik vond deze eigenlijk best wel goed. Ja, toch? Ja. Ja, Hoe jullie nou. ook in één keer met dat... Ja, ja, nee, dat vond ik wel. Vond ik, nee, ja Bart, ik moet, ook, ik moet ook eerlijk zijn als ik het ook ah, echt okay. goed vind. Als je echt iemand een compliment wil geven, moet je dat ook doen. Ja, dat okay. Nee, dan ja. moet ik even streng zijn. Hoi Willemijn, Hi. ik ben zo blij om je stem te horen. Ja, oh, nou, wat fijn, hoezo? Het was echt... Uh, nou, het was ook omdat ik je heel leuk vind, maar ook omdat we op tijd uh, weer in het uh, Hotel hier zijn. Hotel Obol-Akui, bekend uh, hotel onder wielerfanaten, maar het was echt ontzettend druk op die Alp. Het was een gekkenhuis. We hebben ook uh, her en der wat ruzie gehad, omdat we met de knipperlicht op de linker rijbaan zijn gaan rijden. Maar we zijn er en uh, we zijn er goed, want we hebben hartstikke mooie fragmenten. Want het is een chaos op zo'n berg, uh, wat ik al zei, en dat heb ik even uh, opgenomen om te, horen, uh, om te laten horen hoe dat klinkt. Luister. Wat zei je, wat zei je? minuut achter Chris Froome. Mollema is nog niet binnen, Pols is nog niet binnen en Geestink, maar die zijn wel allemaal bij elkaar. To oh, pardon. Oké, okay. ja. okay, heel goed. laatste kilometer zei je. Het wordt nu chaotisch hier. Oh, Wout Puls is binnen, Bart. Oké, okay. ga jij erop af? Ja, blijf je hier wel staan? Dit is denk ik de beste plek. Ja, we staan ongeveer 30 meter naar de finish. Als we meer naar de finish lopen, is het veel drukker. Dus hij, hij gaat nu denk ik eerst naar de NOS en dan komt hij misschien naar ons. En dan kunnen we hem een uh, t-shirt geven. Kees, ik ga hangen en ga ik achter Polsa. Ja? Hoi. Ja, je moet je voorstellen, ik sta dan op die berg. Ik heb geen idee wat er in de koers gebeurt. Niemand niet. En ik hang dan met een redacteur uit Hilversum hang ik aan de telefoon. Oh. De stand van zaken ja. is. Ja, en dan is het... Uh... Hoor je me nog? Ja, ga verder. Je viel even weg. En ik zal even melden dat er een flinke vertraging zit. Vandaar af en toe uh, valt er even een stilte. Maar ga verder. Viel. Ja, de, en je hangt dus dan met zo'n uh, redacteur aan de telefoon die vertelt de hele tijd wat de stand van zaken is. En die is ondertussen ook op zijn laptopje aan het rekenen van wie krijgt de groene oranje trui, wie krijgt de witte oranje trui, enzovoort, enzovoort. Maar dat is echt altijd topsport. Je bent dan daarna ook echt helemaal kapot, helemaal onder het zweet. En blij dat je weer in ieder geval een paar van die shirts hebt weten te slijten. En dat is gelukt, dat gaan we zo meteen horen in het oranje Maar eerst... Uh, en dat wordt altijd ingeleid door de maker van het item uh, zelf. Dat is Bart Meijer. Nou, deze keer speel jij ook een prominente rol in het item. Maar dat gaan we straks horen. Ja, zo'n uh, zo, zo, zo, zo, zo, zo rit op de Alp. gaat natuurlijk eigenlijk allemaal om de winnaar. Iedereen uh, let, op, uh, let op Mollema en let op zijn dam. Maar, uh, nee, nee. Volgens mij moet ik het, deze even. Nee, de de de oh, het is in de telefoon. Het is in de telefoon. Hoor je mij? mij? Ja, ik hoor je. Het is een beetje, het is een beetje chaotisch. Oké. Okay. Nee, uh, wat ik wil zeggen is. Um... Uh, ja, dat het natuurlijk gaat om de winnaar, maar ook vooral om op tijd binnenkomen. En daar heb ik een, een reportage uh, over gemaakt. Luister maar. Oh, oh, zag je oh, het slippen, oh, zag oh. je het slippen. Oh, dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. Klasse klassement staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje. Het ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de toer. Het berekenen van de tijdslimiet is bijna hogere wiskunde. Allereerst moet je erachter komen welke coëfficiënt de etappe heeft gekregen. Er zijn er zes. Coëfficiënt expert Filemon Wesselink. Coëfficiënt 1. Etappes zonder bijzondere moeilijkheden. Coëfficiënt 2. Middelzware etappes. Coëfficiënt 3. Korte etappes over geaccidenteerd terrein. Coëfficiënt 4: zeer zware etappes. Coëfficiënt 5. Zeer zware, korte etappes en coëfficiënt 6 tijdritten. De rit van vandaag heeft coëfficiënt 5. Hij is kort en zwaar. Dan de volgende stap. Je moet de gemiddelde snelheid van de etappen gebruiken... om binnen de etappencategorie de tijdslimiet te kunnen bepalen. Dat gaat in percentages die je mag optellen bij de tijd van de winnaar. Let op. Bij de rit van vandaag geldt bijvoorbeeld dat als de gemiddelde snelheid zich tussen de 31 en 32 km per uur bevindt, je er 13% langer over mag doen dan de tijd van de winnaar. Tussen de 38 en 39 km per uur is dat percentage opgelopen tot 20%. Dus hoe sneller de etappe, hoe langer je erover mag doen. We schakelen live over naar de finish voor het bepalen van de tijdslimiet van vandaag. Ja, goedemiddag. Ik sta inderdaad aan de finish... waar zojuist de Fransman Christophe Rieblon als eerste over de meet is gekomen... in een tijd van 4 uur en 51 minuten. Wat een totaal maakt van 291 minuten. De gemiddelde snelheid was 35,5 kilometer per uur. Wat betekent dat we een coëfficiënt van 17 gaan gebruiken... op de totale eindtijd van de laatste renner. En dat betekent dat Tom Velers in dit geval... 49 ik moet even goed kijken op mijn klokje. 49 minuten en 28 seconden heeft vanaf nu. Nou, dat kan ik even rustig aan aandoen. Ja, dus hij zou daar eens in een eentje rijden en dan is het vechten tegen de tijdslimiet voor Tom Velers. We weten dat William Bonnet, die zat daar ook bij, maar die heeft de middelste strijd gestaakt. En op 36 minuten en 47 seconden komt daar binnen eigenlijk ruim op tijd Tom Velers. Tom, gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Ja, dank je. Was het, was het zwaar? Ja, het was uh, lastig inderdaad. Ja. Wat maakte het lastig? Ja, de bergen uh, onder andere. Ja, dat was een kleinigheidje hè? Ja, dat was uh, een paar, honderd, paar, honderd dogen, paar duizend meter, sorry. Ik maakte me zorgen of je op tijd binnen ging komen, maar uh, heb jij dat ook gedaan? Uh, een beetje, uh, op, een, uh, op een tijdje, maar uh, uh, uiteindelijk kwam het allemaal goed. Wist jij, weet jij tijdens de koers hoe lang je erover mag doen wat je speling is? Nou, ik krijg hem via mijn ploegleider door uh, hoeveel de speling ongeveer is. En, uh, pas als de winnaar over de finish is, dan, uh, dan kan ook bepaald worden hoeveel dat is. Dus je zat nog een tijdje in onzekerheid ook wat dat betreft? Nou ja, toen aan de voet uh, en toen was het uh, redelijk zeker. Ja. Nou, dat was een uh, duidelijke reportage weer, uh, Bart. Ik heb er weer veel, veel van opgestoken. Jij <lacht> toch ook, Willemijn? Ik gooi ondertussen even mijn koffie om, maar toen ik dat had opgeraapt ben ik... Uh, dus ik, ik heb het eigenlijk een beetje gemist veel, moet ik eerlijk zeggen. Oh, sorry. <lacht> ja, we <lacht> hebben heel veel vertraging, want uh, ja, we zijn al überhaupt blij dat we te horen zijn. We zitten echt natuurlijk midden in de bergen en ja, we zijn ook blij dat we net op tijd bij de microfoon... Dus ja, dat moet je even uh, voor lief nemen. Uh, we gaan nu naar uh, onze... Uh oh, we gaan weer over naar de telefoon. Over naar de we de telefoon. <laughs> ja, dat is een beetje gedoe allemaal. Uh, we gaan naar Mark Masbroek, dat is onze uh, Nederlandse finishbouwer. Die bouwt elke dag uh, allemaal zaken rondom de finish op. Bijvoorbeeld de tribune voor de tips, maar ook de boog om uh, de finishlijn. En we gaan elke dag even luisteren wat die man zo al beleeft in Tour de France. Mark elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Vandaag de rit waar wij naar uitgekeken hebben, met z'n allen de Alp de Wes op. Nou, gisteravond, of gisteravond, rond middernacht, reden wij omhoog. Een heel hoog verwachtingspatroon. We zijn van tevoren gewaarschuwd dat de Nederlandse bocht erg druk was. En dat er zelfs Nederlandse agenten in waren gezet om alles in het gereel te laten lopen. Nou, daar is ze gelukt zeg maar, want wat viel het tegen de Nederlandse bocht eh, gisteravond. Het kwam denk ik een beetje door de kou. Mensen bleven in een tentje liggen. Nou, daar hebben we iets anders op verzonnen. Lekker langs eh, de tentjes rijden, lekker toeteren. We zelf vanzelf toch nog even wakker. Maar in ieder geval Nederlanders, de Mon van Toe heeft gewonnen dit jaar van de gezelligheid. Daar was het onverwacht wel heel gezellig met omhoog rijden. En dan hebben wij eh, naakte mannen gezien. Daar is dat ook heel, helemaal niet waar wij naar op zoek zijn. Maar toch, ze waren er wel en het was gezellig. Voor de rest heb ik nog een geheimpje voor jullie. Wat ik natuurlijk nog niet heb verteld. Maar dat is dat ronde missen, jawel, in onze Wipkooi omkleden. En wij mogen iedere dag keuren of ze er goed uitzien. En als ze er niet goed uitzien, sturen ze terug het hokje in en gaan ze opnieuw make-up op doen. Dit was hem vanuit de Alpen West. Tot morgen. Het oranje klassement. Ja, nog twee dagen. Het oranje klassement viel die op deelte iedere dag oranje truien uit aan de allerbeste Nederlandse renners. Viel. Wie waren dat vandaag? Ja, nu even vanuit de telefoon. Ja, we stonden dus bij die finish. En er is een gedeelte. Waar wij niet mogen komen, maar alleen journalisten met een hechtje aan. En dat zijn er maar heel weinig. De Nederlandse journalisten, dat zijn de journalisten van de NOS die daar mogen komen. En wij dus niet. Uh, maar normaal gesproken zegt zo'n persvoorlichter van een Nederlandse ploeg, zegt, loop ook even naar Filemon en Bar toe en naar de mensen van het AD en de NRC en Tour de Jour. Want dan kunnen zij ook hun verhaal optekenen. Nou, de meeste ploegen doen dat, bijvoorbeeld de Rleij doet het altijd keurig, De Rleij DCM, Arche Schumaan doet het ook altijd keurig. Maar Belkin die kan daar wel eens een beetje moeilijk eh, in zijn, vooral als de Belkin-renners slecht hebben gepresteerd. Dus ik vroeg even aan eh, Jeroen Smalen, dat is eh, journalist van het AD, en Marcel Meijer, die ken je vast wel, van eh, Tour de Jour, wat ze daarvan vonden. Luister. Marcel Meijer, we staan hier uh, achter een soort van haag met uh, groene mannetjes... waar we beslist niet langs mogen. Het is er allemaal aan de hand. Nou ja, de, uh, jouw collega's van de radio en uh, de tv-collega's die... Maar dat weet Marcel beter dan ik, die een rechtstreeks uh, uitzending maken van de Tour... die mogen ergens komen waar de rest niet mag komen. Zo werkt het hier al jaren, alleen nou ja, dan verwacht je dat de ploegen... die de aandacht volgens mij in de media hard nodig hebben, een beetje meewerken. Alleen uh... Heb je al iemand gesproken? Ja, ik heb Wout Poels gesproken... Maar ja, die heb ik ook gesproken. Meer niet. Nee. nee jij, niet. Heb jij iemand gesproken? Uh, nee, want ik sta op uh, Mollema en ten te wachten. En wat die vind gaan... je daarvan Want ze kunnen zo even naar ons toe rijden. Eerlijk? Ja, ja, eer, ja Eerlijk. tuurlijk. Nee. Eerlijk. Schandalig. Ja? In één woord. Schandalig. Omdat ik vind dat die jongens, uh, ook als ze niet goed presteren... ook daarna even bij de andere collega's moeten komen... die hier met uh, grotere getalen zijn gekomen om naar hun verhaal te luisteren. Ja. En ze keren gewoon om en rijden gewoon weg. En ja, de persverlichter zegt ook niet... Rij even door, want daar staan een aantal mensen nog van de media. Nu zijn we de losers zonder hesje. Ja, zo zie ik het niet. Maar uh, ik vind het gewoon uh, ronduit uh, heel, heel triest en heel kinderachtig dat die jongens uh, gewoon meteen de plaat poetsen. Dankjewel. Ja, nee, ja, wij krijgen als journalisten heel vaak het verwijt dat we ons niet genoeg inleven in de sporter. Maar hoe kan je dat in godsnaam doen als je ze niet een halve vraag kunt stellen? Ja, nou ja, je hoort uh, Willemijn uh, dat het best wel wat irritaties uh, oproept. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik vind het ook... Je weet dat al die journalisten staan, rijden even langs. Dus ja, het is natuurlijk heel mooi om je verhaal te houden als je ontzettend blij bent omdat het zo goed gaat. Maar als je een mindere dag hebt, ja, dan moet je dat ook doen. Kijk, wij als journalisten hebben ook al een mindere dag. Dan denk je, ja, wat moeten we nu weer verzinnen? Of wat moeten we nu weer tikken? Wat moeten we nu weer voor de radio maken? Ik vind een beetje, uh, ik vind dat zo'n persverlichting, moet daar wel echt op letten. De persverlichting van de vakantie van DCM, die let wel heel goed op. En daarom kon ik wel, Wout uh, Pols. Uh, de dagtrui, de oranje dagtrui uitreiken, want hij was de beste Nederlander op de 22e plaats. Luister. Wout, Wout. Je bent vandaag beste Nederlander, man. Oh, alweer dat shirtje natuurlijk. Ja, alsjeblieft. Ja, het ging goed, hè? Ja, het ging heel goed, ja. Hoe was het om uh, de, de Alpen op te rijden? Ja, heel mooi vooral, Box 7, dat was wel echt uh, vet. Ja. Je werd wel echt goed aangemoedigd. Ja, wel goed aangemoedigd. Ja, fanclub stond er ook, dus uh, dat is wel mooi. Het ging allemaal goed, hè? Ja, heel goed. Alleen, uh, ja, ik werd op 220, zo vind ik een beetje tegenvallen, maar uh, benen waren wel uh, oké. Okay. Je voelde je onderweg wel goed? Ja, wel, ja. Ik zat hem met de groepje vooruit en. Uh, ja. ja, ging wel lekker. En die afdaling? Ja, daar zag gelukkig vooruit en ik, ken, ik kende hem al. Dus ik ging proberen dat wat tijd te pakken, maar dat was, uh, was niet genoeg. Gefeliciteerd man, best Nederlander. Joepie. Hartstikke goed. <laughs> ja, mooi. Ja, dappere jongen hoor, vorig jaar natuurlijk in de Tour zo snoeihard gevallen en dan nu tijd proberen te pakken in die, uh, in die gevaarlijke afdaling van de coach de la Eh, uh, Dan is er ook een man die al een enorme koffer vol heeft met oranje truien, dat is de, de jongster, uh, Tom Dumoulin, die uh, verdient elke dag uh, ongeveer de wit oranje trui voor beste jongeren. En die gaf het natuurlijk vandaag ook weer aan, hem luister. Tom, hoe ging het? Uh, niet zo best, maar het was in ieder geval uh, super mooi om, uh, om een keer uh, mee te maken. Hier. Ja, want het is natuurlijk ook wel vermoeiend om zo'n berg op te klimmen, maar je kan er dan nog wel, wel, wel een beetje van genieten. Ja, zeker de laatste keer dan uh, Bocht 7 werd helemaal gek. Dus uh, ja, het was super vet. Je hebt radio nog aanstaan. Radio Nostalgia of zo. Je had ja, je je. Ik ja. <laughs> dacht een beetje muziek erbij, hè? Hoor ik al die schreeuwende mensen niet. <laughs> hoe heb je dat beleefd, uh, Bocht 7? Uh, ik kan je vertellen dat ik weinig heb hoeven trappen. <laughs> dus uh, nou, Bram uh, Tankink, Koen Kort, en ik uh, gingen ervoor voor rijden en uh, uh, we hoeven helemaal niet te... <laughs> We werden zo weggeduwd van de, van de groep. Heb je nog even een biertje gedronken? ook? Nee, dat oh. niet. <laughs> ja. Mag niet, hè? Mag niet. Ja, Tom, jij twitterde over uh, Roy Curvers dat hij de beste daler was in de tijdrit. dat hij daardoor ook een, een truitje verdient. Ja, ik vind dat hij een uh, shirt heeft verdient, Want hij was uh, de beste Nederlander bergaf. Uh, bergaf? Dus berg ja, dat is ook wat waar. Ja, dan moeten we wel even een nieuwe trui in, leven, in het leven roepen. Ja, nou, dat is de ook bergaf trui. Maar kan hij heel goed uh, dalen inderdaad? Nou, blijkbaar. Want hij was uh, die hele afdaling drie seconden trager dan Sagan. Als uh. tweede op één na snelste dus. En hoe Sagan uh, kan dalen. toch? Want hoe was die uh, afdaling? Uh, Gevaarlijk er nog dan... Uh, ...dan Die rennen nu. Ja? Dus ja, dat was echt. Uh, ik vond het uh, een rare, uh, rare afdaling van de tijdrit. Zeker voor een tijdrit, dan moet je, ja. dan moet je natuurlijk volle bak gaan. Hier is je trui, jongen. Dank ja, ja, je wel. Ja, je bent wel helemaal gewend, hè? Ja, dat is Doe je helemaal al, niks meer? hè? Nee, helemaal niks meer. Je wordt wel een beetje arrogant door al die, ja, door al die trui. Ja, nou, dat was ik al, maar <laughs> nu nog meer. Ja. Succes, hè? Ja. Ja, dat vind ik wel grappig hoor. Je, je hebt echt zo'n onwijs zware rit achter te kiezen en dan nog uh, een grapje kunnen maken. Dat vind ik, wel, vind ik wel mooi. Nou ja, hij zei dus Roy Curvers die verdient ook een trui omdat hij zo snel was in de afdaling van de tijdrit, de bergtijdrit die we eerst gisteren hadden. En ja, ik ben dan ook de kinderachtigste niet. Ik denk dan, ja dan roep ik een oranje bergaftrui in het leven en die ging ik lekker uh, naar uh, Roy Curvers brengen. Nee, ah, is die voor mij? Ja, dit is voor jou. <laughs> Dan weet je hoe dat komt? Nee. Omdat uh, Tom Dumoulin heeft getwitterd dat jij de beste Nederlandse daler was in de tijdrit. Kijk. Dus uh, hier, alsjeblieft, pak hem aan. Dankjewel. Hij is mooi, hè? Ja, Zeker, supermooi. Ik, uh, ik had Tom uh, stiekem een beetje opgestookt dat hij, uh, dat, hij dat maar moest twitteren, hè, want... Uh, ik ben eigenlijk al, al, al, al drie weken jaloers op de uh, oranje trui die hij allemaal in zijn koffer mee zult. Dus, ja, ik hoop uh, zo dat jij er nog niet eentje had. Ja, ik zeg, ik moet er, voor Parijs moet ik er eentje hebben. want Anders dan, uh, kan ik Limburg niet meer in. Hoe hey, was het op de berg? Waren er ook Nederlandse vets? Uh, ja, volgens mij één of twee heb ik gezien. Werd er nee. ook alcohol gedronken? Uh, ik denk het wel. Er <laughs> waren er een hoop uh, niet to reden vatbaar, denk ik. Nee, want ze waren echt wel een beetje onstuimig, hè? Ja, ik bedoel, uh, het zijn... Uh, uh, volgens mij een miljoen mensen. En dan uh, zijn er misschien twintig die, die, die over, de stre over de schreef gaan. Ja, dat is natuurlijk een uh, klote als je die, uh, die twintig net tegenkomt. Maar uh, ja, over de algemeen valt het, uh, val het goed mee. Ik denk dat menig voetbalstadion de loers op ze zijn. Zoveel mensen. Dan, uh, dat er eigenlijk nog, uh, nog niks ernstigs gebeurt. Ja, ondertussen heb je je shirt aangetrokken. Ja, je mooi hoe voelt het nou? Ja, een hele eer. Ja, dat kan, ik al. Hè? <laughs> ja, zeker. Supermooi. Zaat <laughs> je goed oranje. Mooie kleuren. Ik zal er met de ploegleider over en misschien dat ik er morgen in mag starten. <laughs> Ja, nou dat binnen uh, mij dat mag denk ik niet. Hoe jammer ik het ook vind. Maar misschien, misschien in, de, in, de, in, de, in de rit naar Parijs, de laatste etappe. Dan doen ze dat soort gekke dingen. Misschien gaan ze even zo'n oranje shirtje aantrekken. Het zal natuurlijk uh, fantastisch zijn. Dan is er ook altijd nog een taak die wij moeten doen. Een taak die wel moet gebeuren, maar die wij niet leuk vinden. Dat is het uitreiken van de oranje lantaarn. We hebben er om getost. En ja, helaas, Bart had verloren. Dus die moest de oranje lantaarn brengen naar. Pompelers van Argos Shimano. Duister. Ik heb nog een presentje voor je. je. Je hebt hem dubbel en dwars verdiend. Oh ja, heb je hem weer? <laughs> Ik moet hem je overhandigen. Ja, nou graag. Maar zie je het als een eer? Ja, voor het toilet zoeken vannacht weer. <laughs> Komt goed. <laughs> Rust lekker uit. Dank je wel. Nou, hij kon in ieder geval nog lachen en ik denk dat hij zo hard moest lachen omdat hij nog net op tijd binnen was en dus morgen lekker weer uh, van start kan. En dan is Bart ook nog langs Koen de Kort geweest, waarom weet ik niet, maar uh, hij heeft wel even om een reactie gevraagd. Koen, mag je nog heel veel vragen hoe, ja, hoe het was op de berg? Ja, dit was echt schitterend. Uh, dit is uh, waarschijnlijk uh, een van de mooiste dagen uit mijn carrière. Zou iets meemaken. Ik, ik heb zelf twee keer op de half gestaan om naar de Tour de France te kijken. En nu mag ik jezelf rijden. Twee keer nog wel. Ik heb er echt van genoten. Maar je hebt wel vaker publiek gezien natuurlijk. Wat maakte dit dan zo speciaal? Ja, bocht 7. Dat is gewoon uh, echt super speciaal. Ja, bocht 7 is, is gewoon schitterend. Wat gebeurde uh, toen je aankwam rijden daar? Uh, nou ja, Bram uh, Tank, uh, Tom Dumoulin en ik gingen met z'n drieën vooraan in de groep rijden. En uh, die hebben ze nog even een beetje opgezweept. Dat uh, was volgens mij eigenlijk niet echt nodig, maar uh, het was toch wel, uh, wel mooi om te zien. Uh, ja, het was echt door een haag van mensen en uh, lawaai rijden en, uh, een beetje aangeduwd worden, dat uh, ja, was echt heel mooi om mee te maken. Nog vrienden of bekenden gezien langs de kant? Ja, voldoende vrienden gezien. Uh, mijn broertje en mijn zusje stonden er ook. Uh, ja, was, uh, was, uh, was heel mooi. Uh, echt, uh, echt heel veel bekenden gezien. arme ah, jongen, die stond natuurlijk te wachten op zo'n oranje shirt. Maar die heeft hij eigenlijk niet gekregen. Want ja, hij staat in je één klassement of... Uh, als hoogste, maar ook niet uh, als laatste. Dus uh, ja, hij moest uh, zonder, zonder uh, oranje shirtje weer de Alpe af. Uh, dan rest mij nog enkel te melden wat de etappe wijn voor morgen is. Dat is de Rondeau AOC Satois. Die hebben we samen met Jurgen Smeek uitgezocht. Het is een mousserende rosé en ik heb in mijn drankenboekje staan. Zoetig, toch genoeg zuren om uh, lekker fris te, te smaken, een hele volle mond met frambozen, roze bottel en heel veel aardbeien. en zelfs een beetje limonadeachtig. Vind je mij? Eigenlijk... Lekker, lekker. Oh, dat vind ik wel lekker limonade. Klinkt goed nou, hier. Uh, Bart... Ik vind Bart ook een keer lekker, <laughs> limonadeachtig is. <laughs> met een ritje. Heren, tot morgen. Nog ja, één met een dag. Rietje, met een ritje Bart. een Ik ga je missen. Van van. Ik ga je missen. Tot morgen.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 shine super op ja, gek. <laughs> Ik ook hoor. Zeker weten. Ons Kid rock. Het NOS met Katrien Straatman. B -N Onvoltooid verleden tijd op de radio.